groot voorstander geweest... van ja, ofwel gratis winterparkeren... of tegen een gereduceerd tarief. En wij ondersteunen dit plan van aanpak dan ook van harte... want dit is duidelijk een eerste aanzet daartoe. En ik zou eigenlijk nog een suggestie mee willen geven... om het... Als je kijkt naar de uren waar dat voor geldt, om die op de boulevard te wijzigen. Nu moet je betalen tot acht uur s avonds, of dat niet tot zes uur s avonds kan. Om daarmee ook tegemoet te komen aan de strandpachters. Dank u wel, mevrouw de Jong. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik wil die, die handschoen van de wethouder wel aanpakken. Alleen voor de VVD is het dan heel belangrijk, en dat zouden we graag met een amendement willen inbrengen, dat wordt uitgesloten dat de tarieven in de zomer worden verhoogd. Goed. Uh, Iemand anders in tweede termijn? Wethouder behoeft om te reageren? Nee. Voor de luisteraars thuis de wethouder schudt mee. Even ja, voorzitter, zouden we dan wel een advies van het college mogen hebben? Dat is toch de meest gangbare zaak bij een abonnement? Dat er een advies komt van het college? Ja, en u, u, u ontleedt nu een stuk van mijn gedachtenworsteling. Want ik zat even te denken van... Uh, u uh, bracht dat als variant abonnementen in, formeel nog geen abonnementen, dus hoe ga ik dat oplossen? En ik ga het praktisch doen door nu even de reactie van het college te vragen en dan nog even, als de raad nog daar een korte rondje over wil, zo te doen. Want dat lijkt me recht doen aan wat u zegt, meneer Kuipers. Ja, heel concreet. Uh, ik denk dat het college uh, het amendement zoals u dat uh, nu verwoordt uh, zal moeten ontraden, want de, de motie geeft ons een, een duidelijke opdracht. En dat is dat het winterparkeren moet worden gedekt door onder andere tariefdifferentiatie, terugdingen van de kosten en opvoeren van de baten. En daarbij kun je niet uitsluiten dat je in de zomer de tarieven eventueel zou moeten verhogen. Omdat je anders aan de sleutels kosten en baten gigantisch moet gaan draaien. Ik weet niet wat de uitkomst is, maar het uitsluiten op voorhand maakt het wel een hele moeilijke puzzel. Helder. Behoefte aan het debat? Nee? Dan is de vraag, uh, meneer Kramer, dient u het abonnement in? Mag ik ja. onderling? Ja, voorzitter, wij willen het ja. graag doen. En dan ga ik het even samenvatten, want de essentie van het abonnement uh, is dat u zegt: Dit plan van aanpak wordt dan aan toegevoegd dat een hard uitgangspunt is dat de, zomertarieven, de tarieven in de zomer niet worden verhoogd. Dat is de essentie van dit abonnement. Dat breng ik als eerste in stemming en vervolgens... Nee, mevrouw Van der Veld. Nee, mevrouw Van der Veld. Het abonnement van de VVD is helder. Eerst dit abonnement en daarna het voorstel, wel of niet gewijzigd. Bij hand opsteken graag. Wie is voor het abonnement van de VVD? Voor zijn de fractie van de VVD en meneer Cohen. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, mevrouw Van der Veld, meneer Demmers, de fractie van de Oudere Partij Zandvoort, D66 en het CDA. Daarmee is het abonnement verworpen. Rest mij om het raadsvoorstel plan van aanpak fiscaal parkeren bij u in stemming te brengen, bij hand opsteken. Wie is voor? Over, als het over het proces gaat wel. Ja, zeker. Nou, inhoud... Uh, dat is dan met die verstand dat het woordje kostenneutraal op pagina 7 vervangen is. Met Daar bent u wel het zo correct in en ik hoor ja. dit nu niet. Fijn dat u meedenkt. Hij stond Graag hier dan. ook. Op pagina 7 heeft de wethouder expliciet een toezegging gedaan en heeft er letterlijk in de microfoon gezegd en heeft daar instemmend op gereageerd. Dat is de wijziging van dat voorstel. Dat voorstel wordt nu in stemming gebracht bij handopsteken. Wie is voor dat voorstel? Voor dat voorstel zijn de fracties van D66, het CDA, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, mevrouw van der Veld, meneer Demmers en de oudere partij. Wie is tegen dit voorstel? Tegen dit voorstel zijn de heren Cohen, Kramer, Hendricks en mevrouw Geurtsen. Daarmee is het voorstel aangenomen. En dat brengt ons op agendapunt 6 en dat is het Milieubeleidsplan. Wie van u wenst in eerste termijn het woord? Ik inventariseer even. Mevrouw Van der Plas. Meneer Paap. Mevrouw de Jong. Iemand anders? Meneer Cohen. En dames en heren, voor de luisteraars thuis. Er wordt uitgedeeld waarschijnlijk een abonnement... Of een abonnement wordt uitgedeeld, maar of het wordt ingediend ga ik denk ik zo horen. Het lijkt me handig in het kader van het debat dat degene die het abonnement wil indienen en toelichten, dat ik die als eerste het woord geef. En aan de hand van de snelheid van de vingers gok ik dat dat mevrouw van der Plas is. Klopt dat? Goed. Mevrouw van der Plas, u heeft het woord. Dank u wel meneer de voorzitter. Nou, zoals ze ook uit de commissievergadering heeft mogen blijken is deze zelfs groot voorstander um, om de gemeente verder te verduurzamen. Dat wil zeggen, verduurzamen uh, door het stimuleren van burgers en bedrijven. Zonder dat dit per se veel geld of überhaupt geld hoeft te kosten voor de gemeente. Mevrouw Van der Plas, ja. als u de microfoon iets meer bijna tegen uw neus aandoet, dan kunnen we nog meer genieten okay. van wat u zegt. Oké. Okay. Zou ik even opnieuw beginnen? Graag. Prima. Zoals ook uit de commissievergadering hebt mogen. Ook op de tribune. Zoals ook uit de commissievergadering heeft mogen blijken, is deze 60 groot voorstander om de gemeente verder te verduurzamen. Dat wil zeggen verduurzamen doordat het, of door het stimuleren van burgers en bedrijven, zonder dat dit per se veel geld hoeft te kosten voor de gemeente. Deze 60 is in ieder geval blij dat het college tijdens de commissievergadering een aantal toezeggingen heeft gedaan. Uh, toch zijn er een tweetal punten waar uh, wij op terug willen komen. Allereerst uh, de elektrische oplaadpunten voor fietsen. Um, een oplaadpunt dat werkt op zonnepanelen in de vorm van een vlinder, zoals uh, in het milieuplan uh, voorkomt. Dat lijkt ons prachtig, maar begrijpen we begrijpen ook dat een, een dergelijk initiatief uh, erg duur is. Deze 60 wil daarom ook graag nog de mogelijkheid noemen voor ondernemers om gewoon een, een buitenstopcontact. ...van 220 volt aan te leggen. De gemeente zou dit bijvoorbeeld op kunnen zetten met ondernemers... ...als een stap in de goede richting. Een prikkel voor de ondernemers is de extra klant die het kan aantrekken. En een vriendelijk verzoek aan het college om hierover na te denken. En het tweede punt is dan de aangevraagde subsidies bij het Luchterduinenfonds. De partijen D66, CDA en OPZ willen graag een amendement indienen op het milieuplan en we vragen de andere partijen het amendement te ondersteunen... omdat dit een uh, gezamenlijk uh, belang van Zandvoort uh, betreft. Ik zal het amendement voorlezen. Overwegende dat de gemeente Zandvoort, Katwijk en Noordwijk... Noordwijk gezamenlijk actie voeren tegen plaatsen van windmolens... binnen het zicht, voor de kust... in het Milieubeleidsplan op pagina 6 wordt vermeld... dat voor uitvoering van het Milieubeleidsplan... een subsidieaanvraag is ingediend bij het Luchterduinenfonds van Eneco... Dat Eneco een exploitant is die windmolens in het zicht voor de kust plaatst. Dat het niet gewenst is om subsidie aan te vragen bij Eneco, thans exploitant van het windmolenpark Luchterduinen. Dat binnen het zicht wordt geplaatst, terwijl de gemeente Zandvoort ernstige bezwaren heeft tegen de plaatsing van windmolens binnen het zicht van de kust in het algemeen. Besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te passen. 1. Alle passages in het Milieubeleidsplan die verwijzen naar de subsidieaanvraag bij het Luchterduinenfonds, zoals op pagina 6 uit het Milieubeleidsplan, te verwijderen en vervolgens het Milieubeleidsplan vast te stellen. De subsidieaanvraag door de gemeente Zandvoort bij het Luchterduinenfonds in te trekken en het college op te dragen vervangende financiering voor de projecten te vinden en voorstellen hiervoor te leggen aan de raad bij de voorjaarsnota. Dank u wel. Dank u wel mevrouw Van der Vlas. Zijn er vragen ter verduidelijking van het abonnement op dit moment? Niet, want dan ga ik het rondje verder. En ik zet meneer Demmers ook nog op de lijst van sprekers. Meneer Paap. Uh, ja, dank u voorzitter. Uh, het milieubeleidsplan uh, 2014-2018... Uh, tijdens de commissievergadering uh, heeft PvdA-Sociaal Zondvoort wat vragen gesteld hierover... De beantwoording uh, was op één punt vreemd en niet wethouderwaardig. De vraag die wij stelden was het volgende. Om niet te hoeven voldoen aan het labelen... ...door korte huurcontracten afsluiten van enkele jaren... Even kijken, sorry, zo word ik begrepen opnieuw. Ik was een regel vergeten. Ons is het oor gekomen dat woningcorporaties wat betreft energielabels de maas van de wet uh, opzoeken. Om niet te hoeven voldoen aan het uh, labelen... Uh, ...gaan ze uh, korte huurcontracten afsluiten van enkele jaren. Op die manier hoeft men niet te voldoen aan het labelen. Althans, dat is ons te oren gekomen. Nou, wij hebben gevraagd tijdens de commissievergadering uh, of de wethouder uh, dat wilde onderzoeken. Uh, haar antwoord uh, was, ik weet niet hoe ik dat moet onderzoeken. Voorzitter, we zijn nu uh, een week verder in de hoop dat de wethouder nu wel weet hoe ze dat moet doen. Dus uh, graag uh, uw antwoord uh, straks, uh, wethouder. Dank u wel. En uh, over het abonnement, uh, voorzitter. Misschien komen we er straks nog op terug. Maar we wachten eerst even de reactie van het college. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paak. Paak. Mevrouw de Jong. Ja, dank u, voorzitter. Ik hoor uh, dat uh, mijn microfoon het nu wel doet. Dat was uh, niet het geval tijdens de commissievergadering... En dat vind ik erg jammer omdat ik uh, toen naar voren heb gebracht dat uh, OPZ uh, heel blij is met dit uh, milieubeleidsplan. Ik zal niet uh, alles uh, gaan herhalen wat ik toen gezegd heb. Maar uh, ik wil wel even enkele dingen nog uh, aanstippen. Uh, waarom wij uh, daarmee blij zijn... is dat het heel helder en duidelijk is. He, het is uh, geen uh, utopie die hier uh, wordt geschetst. Maar er wordt duidelijk aangegeven dat het een bewustwordingsproces is... zowel van bewoners als uh, ondernemers. Het maakt duidelijk waar de gemeente staat... dat het uh, wat de gemeente gedaan heeft en nog kan doen... maar dat het vooral een uh, faciliterende rol van de gemeente betreft. En verder maakt het ook uh, inzichtelijk uh, waar er budget voor is. En uh, wat ik uh, heel belangrijk vond... Dat Voorzitter, is Voorzitter, uh, bij interruptie... Zou mevrouw ja, nou kunnen aangeven waar de budget voor is? Ja, dat staat uh, precies in die kaders. En het viel me de vorige keer ook op dat u tijdens de commissievergadering vroeg: van ja, maar uh, hoe zit het nu met die subsidie? Nou, uh, het enige wat er nu veranderd is in de tekst van nu, is dat het vetgedrukt is. Maar stond in de vorige versie, stond het uh, letterlijk. Ik zal mijn vraag misschien even moeten verduidelijken. Maar hoeveel budget is er voor dit milieubeleidsplan? Er staat geen exact bedrag genoemd... maar er staat wel aangegeven per thema... Nou, de Jong, het is 0 euro. Mag, mag, ik, mag ik misschien even mijn antwoord af? Er staat wel per thema... dat daar uh, een aantal uren voor wordt berekend... en waar dat budget dan terechtkomt. Nee, u zegt budget... Budget is geld in mijn ogen. Kosten voor de begroting. Dat was wat u betreft in eerste termijn, mevrouw Dion. Nou, ik was er nog niet. Oh, nee. <laughs> Want uh, ik ben ook heel blij met de scheiding die uh, is aangebracht tussen uh, kwaliteit van wonen, kwaliteit van werken en kwaliteit van recreatie. Omdat... Uh... Oh. Ja, wij natuurlijk in Zandvoort het juist moeten hebben van het prachtige duinengebied en het strand. En dat we daar voorzichtig mee om moeten gaan. En vooral om de kwaliteit te bewaken. Want dat is toch ons uniek selling point. Dus dat wil ik nog een keer herhalen. Dank u. Dank u wel, mevrouw de Jong. Meneer Cohen. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil uh, graag reageren. Ik heb het uh, puntgewijs door te het doen. Uh, punt 1 vind ik dat dit milieuplan. dat straalt uit. we willen wel, maar we kunnen niet. Nou, zo worden. alle initiatieven worden afhankelijk gestel, gesteld. van het geld. En met name uit het Fonds uh, Lucht de Duinen. Hoe groot het Fonds is, nou. we weten het eigenlijk nog niet. maar het is niet zo heel spectaculair groot. Nee. Um, en als dat uh, niet komt, het, uh, die aanvragen, als dat er niet erheen komt, dan gaat, uh, gaan alle initiatieven niet door. Nou, dat is uh, heel jammer. Punt 2. Vanuit de positieve benadering stel ik dat dit wel beter is dit dan andersom. Hè? Want als je het andersom gaat bekijken van ze kunnen wel, maar ze doen het niet, dan vind ik dat gewoon een negatieve zaak. Dus er zit wel positief mee, uh, po iets positiefs in echt, ik vind dit geen beleidsvorm ik vind dit een soort wensenlijstje die je voor Sinterklaas hebt bijvoorbeeld, ik wil dit doen en ik wil dat doen, maar ja, als we heel concreet worden ja, dan vallen we af, want we hebben geen concrete dingen en zo is het in het leven nu eenmaal veel dingen kosten geld, bijna alles en als het geld er niet op als het er niet is ja, dan houdt het op en punt 2 vind ik dat het Hele verhaal er zit er een interruptie van de heer... Uh, u heeft het steeds over ik. Ik neem aan dat u namens GBZ... of spreekt u inderdaad namens uzelf? Omdat uw fractievoorzitter... namelijk ook voor... al het woord gevraagd heeft. Cohen. Voor mezelf en voor GBZ. En voor de gemeente Zandvoort. Ten tweede staat het... Be be beleidsplan... staat vol met... Ja, in mijn ogen is het, zijn het open deuren. Ja? Het zijn allemaal mooie zinnen, mooie volzinnen... maar niets wat concreet is. Dan kun je je afvragen wat de zin is van zo'n document. Nou, als de, als de zin alleen is beperkt voor eh, het proces van bureaucratie... oké, okay, prima, goed. Maar ik denk dat er veel meer achter moet zitten. En die, die dingen zijn al over tafel geweest wat het zou moeten zijn... Um, ik heb natuurlijk ook een aantal verbeterpunten. En je zou kunnen beginnen om het hele verhaal concreter te maken. En stel daar gewoon prioriteiten in. Wat is er in de afgelopen periode blijven liggen? Waar hebben we nou de meeste behoefte aan? Waar zetten we ons in? Geef dan ook vooral de haalbaarheid aan. Wat is daar nou de haalbaarheid van iets wat je graag wil? En nou, wat zijn de risico's daarvan? En ja, we hebben te maken kennelijk met één geldschieter. Nou, het is misschien een beetje bedenkelijk... maar ook, ook weer niet, denk ik. Die ene geldschieter, als die nou afvalt, wat dan? Kunnen we dan inderdaad helemaal niets meer? Ik denk dat we best wel een rijke provincie hebben... en dat we met goede plannen naar de provincie toe moeten. Eerst, het plan is niet alleen voor, voor, voor, de, voor de burger... maar het is ook voor de ondernemers. Het is een, in, in dat opzicht is het vrij breed opgezet. Dus we kunnen daar... ...denk ik bij de provincie best wel wat, uh, wat geld misschien bij halen. Dan het volgende. Ik streef op de integratie en ik zie hier bijvoorbeeld de prestatieafspraken... ...van de woningbouwcorporaties. zie ik hier, hier heel duidelijk een rol in uh, kunnen komen. Evenals de, de, uh, het gemeentelijk uh, rioleringsplan. Dat kan zomaar hierin opgenomen worden. Het hoeft niet volledig, maar je kunt wel de integratie aangeven. Hoe en wat? Nou, inderdaad, de gemeente moet uh, faciliteren. Die rol die moet ze dus gewoon ja, nog een beetje meer verstevigen. Zeker in dit plan. En dan ontbreekt eigenlijk het hoofdstuk communicatie. Hoe ga je nou met je, met je mensen om? Want in hoofdzaak is het, is het toch... Het, als we het over energiegebruik hebben, dan is het ook een stukje consumentengedrag... Hoe doen we dat? Hoe maken we nou de inwoners bewust van een aantal zaken? En dat is heel belangrijk en dat mis ik hierin. Nou, geef dan vooral ook in het rapport aan, in het plan, te, uh, dingen ten aanzien van, van kwaliteit en kwantiteit. Want die, ja, die moeten ook in de pas lopen. En maak de, amb de ambities, waar die afrekenbaar? Je kunt geweldige ambities hebben, maar wat zijn daar de consequenties van? Dan is er het uit, uitgangspunt, is verduurzaming. En er staan ook weer hele mooie zinnen in over wat is nou verduurzaming. Maar eigenlijk, ja, wat is het nu eigenlijk? En volgens mij weet wetenschap dat ook niet eens. Maar goed, we nemen, het, we nemen het maar over. Het is verduurzaming. Maar waar hebben we het dan over? Gaat het over zuinigheid? Dus besparing in fossiele brandstoffen? Gaat het over CO2-vermindering? Of gaat het domweg over geld? Nou, als het over geld gaat, dan hoef je niet te besparen... want er zijn investeringen gedaan en die moeten eruit komen. Dus die, die prijzen gaan gewoon omhoog. En dat zien we de afgelopen jaren ook gebeuren. Dus maak het gewoon heel concreet. We hebben dat voor ogen. En nou ja, met dat voor ogen willen we, met die ambitie... willen we dat aanpakken in deze komende vier jaar. Dan even een aantal opmerkingen die er ook nog in staan. Terloopse opmerkingen. Ik zie, en met mij ook een heel veel andere, niet binnen de gemeente, maar in ieder geval in de wetenschappelijke zin... zie ik niets in het toepassen van regentonnen. In welke zin dan ook. Het effect van een regenton of duizend regentonnen, tweeduizend regentonnen... is zo kleinschalig, daar hoef je niet eens over te praten. De drinkwaterbesparing, dat is, vind ik een afzonderlijk hoofdstuk. Het is maar heel de vraag als je met verduurzaming... wat je dan ook bereikt in de het, in het besparing van drinkwater... Of je daar de nodige effecten mee behaalt. En waarom moeten we aan drinkwater besparen? Wie zegt dat? Waarom? Dan de kreet van het nieuwe wonen. Nou, die is zeker afgekeken van het nieuwe rijden. Ja, wat verstaan we daar dan onder? Wat, wat is daar nou zo nieuw aan? En dan het i-rijden. Nou, het is, het is thermodynamisch. Is het gewoon onzin om je accent te verleggen op het i-rijden? Dan kun je net zo goed stoken van, van die grote centrales. E-rijden, oftewel gebruik maken van elektriciteit voor fietsen, auto's enzovoorts. Dat heeft thermodynamisch totaal geen effect. Het rendement blijft gewoon 25 tot 30 procent. Hoe je het ook keert of wint. Dus wat is daar de winst van? Ik ben er niet op tegen, maar het is wel een beetje een regentonverhaal. Dan mijn slotopmerking vind ik eigenlijk een beetje zielig overkomen in dit rapport. Want er staat, ja, als we iets willen doen aan infraroodmetingen op warmtegebied... dan kost het zoveel. Nou, dat kost het van 5000 euro, geloof ik, en 16, of 16 euro per foto. Ja, ik, ik, ik ligt daar niet zo erg wakker van om, uh, voor de gemeente om dat, um, dat te bekostigen. Ik weet zeker dat deze gemeente veel grotere bedragen uitgeeft dan andere soort zaken. Ik wil het hier even bij laten. Dank u wel, meneer Cohen. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Even alleen wat uh, opmerkingen over het uh, amendement. Um, ja, we hebben als uh, raad hebben we een aantal jaren... heeft de meerderheid in ieder geval... Uh, de spiegelskralen van Eneco geaccepteerd en omarmd. En de besteding zou dan uh, gebeuren via reddingsvoertuigen voor de reddingsbrigade. En nu zeggen we, anderhalf jaar later, uh, zegt, uh, uh, wordt de coalitie een uh, standpunt ingenomen van uit de principiële overwegingen hoeven we dat geld niet. Ja, dan komen we weer op de externe rapporten die aangeven dat de bestuurskracht hier naar beneden gehaald wordt door steeds een wisselend perspectief. Kijk, we moeten niet zeggen van... ja, nou, we willen dat wel hebben... en dan zeggen we anderhalf jaar later... ja, we hoeven het niet. Afgezien van het feit... of je dat moet aannemen of niet. Maar het is toen besloten... Ook oh, wij vonden dat niet echt een goed plan. Maar als de meerderheid nu zegt... we gaan die kant op... en dan gaan we anderhalf jaar zeggen... ja, het principiële... als ik de oudere partij... en ik wil die andere partij ook wel bij betrekken... van en nu vooruit... hoe ver zijn we nu vooruit gegaan het laatste jaar dat is een principe. En nu vooruit. En de oudere partij zegt... stil blijven staan. Dat is ons principe. Weten wat je hebt... en niet weten wat je krijgt. Dus ik kan beter stil blijven staan. Als we die principiële... discussies gaan houden... meneer de voorzitter... waar is dan het eind? Waar blijft die samenwerking? Dat wordt herrie in de tent. En waarom? Omdat elke partij een wisselend perspectief hebt. En dat hangt af... in welke positie ze in het bekleden... in het openbaar bestuur. En dan probeert onze voorzitter... die probeert vaak de raad... in positie te brengen. Nee, ik vind... hij moet die partijen in positie brengen... en waarschuwen... voordat ze dit soort amendementen indienen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Mevrouw de Jong wil daarop reageren. Dus ik breng haar in positie dank u wel voorzitter <laughs> en gelukkig hebben we een microfoon maar uh, ik zou graag aan uh, de heer Demmers uh, willen vragen ik uh, hou niet zo van interroperen daar uh, doe ik nu even na afloop van zijn verhaal uh, ja hoezo oudere partij die uh, stil blijft staan dat is me helemaal niet duidelijk de Demmers dan komen we nu komen we dan aan de principes als ik het daarover ga hebben en dat bedoel ik te zeggen met het wisselend perspectief dat als het u uitkomt in uw positie dat u zegt van we gaan een principediscussie houden hierover. En als u als partij of als fractievoorzitter, ik weet het niet precies, andere, anderhalf jaar geleden heeft gezegd wij omarmen dat, die uh, donatie van luchtduinen, dan vind ik dat niet kunnen. En ik ga verder de discussie hier in deze zaal met u niet aan over de principes die de oudere partij aanhangt. Mag ik even? Ik ga toch Dankjewel. lekker interruperen. want ik noem zoiets voortschrijdend inzicht. Dat was een gevleugeld woord, mevrouw Lieselot de Jong. Voortschrijdend inzicht om je twijfelachtigheid en je ondeskundigheid en je zwakke rug te kunnen verkopen aan het volk. Nou, ik vind meneer. dit. Uh, meneer Demmers. Als ik het even op mag reageren, voorzitter. Mevrouw de Jong. Ik vind dit uh, beneden alle pijl, dus uh, dat wil ik zeggen, maar verder laat ik het erbij. Goed. Voorzitter, na nou één woord dan terug naar mevrouw de Jong. Nee, U meneer weet Demmers. zelf wel meneer Demmers. dat voortschrijdend inzicht het eufemisme is door weinig voor weinig standvastigheid. En wij hebben toch een rapport gemaakt over de bestuurscultuur en de bestuurskracht. Daar helpt u dus niet aan mee door steeds te veranderen van standpunt door te zeggen voortschrijdend inzicht. Niemand koopt elke jaar als hij een jaar ouder wordt een ons intelligentie erbij. Dat kan niet. Meneer Demmers. Mevrouw de Jong, wilt u daarop reageren of... Nou, uh, ik wil alleen, er uh, wordt door de heer Demmers gesproken over uh, weinig bestuurskracht. Maar ik uh, denk niet dat dat uh, iets is wat uh, OPZ uh, valt aan te rekenen. Dat heeft natuurlijk ook uh, te maken met uh, verdeeldheid. Of te veel partijen. Goed, we zijn een beetje afgedwaald van de essentie volgens mij. Want uh, de duurzaamheid zoals een aantal van u hebben betoogd. En is iets anders dan historiseren. Uh, volgens mij ben ik rond. Meneer Kramer, had u uw vinger ook opgestoken? Gaan u het woord. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Uh, ja, ik ben blij dat in ieder geval de coalitiepartijen uh, het licht hebben gezien. Uh, het was met name de VVD en ook uh, GBZ die de vorige keer uh, zeiden van nou. Zonder dat Lucht-Duinenfonds stelt dit hele Milieubeleidsplan uh, niks voor. Er staat namelijk 0 euro voor uh, in de boeken om enigszins uh, enig plan ook uit te voeren wat, uh, wat hierin uh, uh, in staat. Dus ja, ik, ik ben ook zeer benieuwd naar ja, mevrouw de Jong zegt, ja, het is een heel ambitieus plan en uh, allemaal fantastisch. Maar er staat feitelijk niks in. Er blijven nog drie punten over. En ik zal ze even voorlezen. Dat is onder andere het fietsgebruik woon Dus de gemeente Zandvoort gaat met tien deelnemers... ...deelnemen aan fietsen scoort, En er komt een uh, regeling uh, dat medewerkers uh, uh, voor het opzetten... ...voor het investeren in zonnestroom uh, te verkleinen. En de gemeente gaat eventueel uh, meehelpen met het oprichten van een Green Business Plan Sandvoort. Nou, daarvoor hebben we dus in uh, deze gemeenteraad een heel milieubeleidsplan uh, opgericht... Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw de Jong. Ja, sorry. Mevrouw de Jong. Oh, nee niet kwaad. <laughs> ik uh, wil nog even reageren. En, uh, ik heb namelijk het woord ambitieus niet in de mond genomen. Ik heb gezegd dat het een realistisch plan is. En dat het uh, ook te maken heeft met een bewustzijns... of een bewustwordingsproces. Uh, en... Uh, wij zijn hier blij mee omdat er dus juist een aantal dingen worden genoemd... waaraan alle partijen hun bijdrage kunnen leveren. He? En uh, als je dan kijkt waar je het uh, over hebt... om um, maar even een paar thema's uh, eruit te halen. Dat is uh, groen compenseren, natuurbehoud... je hebt het over waterbeheer, afval, elektrisch rijden, duurzaam inkopen... Uh, Project uh, zonnepanelen. Nou. Maar mevrouw, u heeft toch een abonnement ingediend? Ja. Daarbij gaat u het allemaal schrappen. Nee, dan heeft u uh, niet goed naar het abonnement gekeken. Oh, nou, ik heb het abonnement heel goed bestudeerd, want alles is zelfs in geel aangegeven. En alles wat u nu opnoemt, dat sluit u nu met het abonnement uit. Nee, wij sluiten alleen uit dat wij die subsidie van uh, Eneco uh, niet accepteren. Omdat wij vinden dat het doel, of uh, de middelen niet het doel heiligt. Ja maar voorzitter, dan komen we dus weer op het punt financiering. En daar is deze coalitie absoluut niet sterk in. Hoe gaat u het dan allemaal bekostigen? Mevrouw de Jong. Dat wordt uh, verwoord. Ik pak eventjes het uh, amendement erbij. En dat staat bij het besluit als punt 3: Het college op te dragen vervangende financiering voor de projecten te vinden. En voorstellen hiervoor voor te leggen aan de raad bij de voorjaarsnota. Ik kijk even rond. Volgens mij gaan we in herhaling vallen. U heeft nog een tweede termijn meneer Kramer. Dat beloof ik u. Ja, dus die wil ik u echt niet onthouden. Maar we gaan een beetje in herhaling vervallen, dames en heren. Mijn voorstel is dat wethouder Tjallik het woord krijgt om uh, nog een aantal zaken met u te delen. Mevrouw Tjallik. Uh, mevrouw Chalke is blij dat jullie mij deze kans geven om zoveel antwoorden te gaan zitten beantwoorden. Of zoveel vragen te gaan beantwoorden. Want het is nogal wat. Even kijken hoor. Uh... Na aanleiding van de commissie, mevrouw Van der Plas, u geeft aan... ...met betrekking tot de oplaadpunten voor elektrische fietsen richting ondernemers. Dat neemt u zeker mee. Iets anders is dat ik deze week al een gesprek heb met de KEI... ...en daar die zonnepanelen wel degelijk in worden meegenomen. Het schreef hetzelfde zelfde richting meneer Paap... ...die mij vertelde wat ik in de commissie voor idioot antwoord heb gegeven. Dat herinnerde ik me niet eens... Maar wat niet wegneemt, dat ik dat ook meeneem, dat is wel degelijk een uh, punt van zorg. Er wordt over gesproken over uh, energielabels. In de uh, verantwoording over 2014. Wat niet wegneemt, jullie krijgen dat nog te zien. Maar het is een punt wat ik meeneem richting ook nieuwe prestatieafspraken. Interruptie, voorzitter. Het is ons oor gekomen. Hè? Dus wij weten het ook niet zeker of het wel zo is. Hè? Dus daarom vraag ja. ik van wilt u dat gaan onderzoeken of dat zo is? Want als het wel zo is dan moeten we daar natuurlijk wel... Uh, uh, met de presentatieafspraken rekening houden... want ja. uh, voor het weet wordt we allemaal een oor aangedraaid door de kijk. Dat wel. ben ik helemaal met u eens. Zeker. Dat had het, uh, De kleurtjes, nou, dat was geen vraag. Uh, mevrouw de Jong, bedankt voor uw stem. Of helder verhaal, vond u het. Meneer Cohen... Uh, u bent als volgende u heeft een gigantische baslijst van vragen. Ik ben het jammer dat u niet in de commissie zat. Het zijn nogal wat punten. Ik herken, ik herken er een aantal die u aangeeft. Ik denk dat, uh, en dat is aan mij... <tie> ...het niet helemaal helder wordt in het milieubeleidsplan... ...hoe ongelooflijk we al, veel we al doen op het gebied van het verbeteren van het milieu. Het probleem is echter dat het niet in een milieubeleidsplan zit... ...dat is verankerd in een aantal wetten... ...en een aantal zaken waar we gewoon verplicht rekening mee moeten houden. En dus als je kijkt wat de Milieudienst... heet nu Omgevingsdienst, Eimond... ...voor taken voor ons uitoefent... ...dan is het nogal een diversiteit. Als je echter uh, dat niet meeneemt als achtergrond... ...waartegen je als het ware als gemeente zegt... ...daarnaast willen wij nog een aantal eigen punten oppakken... ...dan kan dat gewoon versluierend werken. Dus in die zin ben ik het wel met u eens. Want je komt het op allerlei dossiers... ...kom ik het in toch wel tegen, het milieu. Ik heb, ik heb geprobeerd om het te versterken, hè? Ja, ja. ja. <coughs> zeker, zeker. Ja, dus je komt het rioleringsplan tegen... ...je komt het tegen bij het soort de soorten asfalt die we gebruiken... ...je komt het tegen bij je... ...op allerlei momenten. We zouden wat meer helderheid over kunnen geven... ...en uh, wellicht bij het uitvoeringsplan volgend jaar... Voorzitter, een klein, klein vraagje uh, over, ook over de, de, de, de bewustwordingsproces en de voorbeeldfunctie die uh, vooral de, de fractievoorzitter van de oudere partij benadrukt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar waarom hebben wij als gemeentehuis het slechtste energielabel wat er bestaat? Dat is natuurlijk een vraag, meneer. Dat is natuurlijk een puntje. De vraag is zelden. Ik had een klein vraagje. Meneer Ratschalik. Uh, het antwoord heb ik zo niet paraat. Meneer Demmers, wilt u dat ik het laat uitzoeken... waarom dat zo is? Of heeft u zelf het antwoord al? Uh, uh, de, de, het certificaat moet in uh, publieke ruimte hangen... maar dat is een beetje verstopt geraakt... omdat het is natuurlijk geen reclame. Maar wat, de vraag is... kunt u daar wat aan gaan doen? Het u iets... Nou, er dus, dus specifieker zijn over welk certificaat u het over heeft over energielabel uh, E naar energielabel A dat gaat niet lukken hè, met twee van een oud en een nieuw gebouw aan elkaar maar dit is toch wel een beetje slecht over oh, dus het raadhuis ja het raadhuis oh. zelf ja, ja, okay. ja dat is een puntje hè. ja dus uh, zou u daar dan naar willen kijken of daar mogelijkheden voor zijn ik vind het hier ook koud <lacht> Mevrouw Tjellek, u heeft het woord. Ja, meneer Demmers natuurlijk, kan ik dat nagaan. Ja, nou, dat nou niet. Maar. Uh, nou, meneer, ik uh, heeft nog iets gezegd over regentonnen die u niet ziet zitten. Als druppel op een gloeiende plaat. Uh, met betrekking tot i-rijden, dat het eigenlijk onzin is. Maar ik heb begrepen dat windmolens tegenwoordig ook al bijna niks meer opleveren. Ik bedoel, we op allerlei gebieden. Ja. Oké. Okay. Die warmtefoto's... Uh, waar u ook van aangeeft. Nou, op zich moet dat kunnen. Ik heb ook begrepen, trouwens, dat onze politie... Uh, dat soort... Uh, instrumenten heeft. En we wellicht wat mee kunnen. Maar daar kom ik dan... op terug in het kader van... als jullie tenminste met elkaar het amendement aannemen... bij de financiering van de projecten. Uh, een alternatief daarvoor. Uh, meneer Demmers... Uh, ja... U zegt meer iets tegen de Raad ten aanzien van wel of niet principieel zijn over het aanvragen van en accepteren van een subsidie bij ENECO. Dat ligt niet zozeer op mijn pad. Uh, uh, meneer Kramer, uh, ja, hij, uh, ik denk dat, die, uh, dat het een juiste observatie is. Uh, hij heeft wel meer van die slimme opmerkingen, vind ik. Ze altijd even leuk gebracht worden is nog vers 2, maar de inhoud is toch vaak wel goed. Dus het merendeel van het milieubeleidsplan is inderdaad opgehangen aan die, die subsidie. En ik ben dan ook blij dat in het amendement staat dat wij op zoek moeten gaan naar een vervangende financiering. En dat we daarmee bij jullie mogen terugkomen. Dus opnieuw als het ware kunnen herkennen of jullie in die zin vanuit de eigen gemeentefinanciën geld willen stoppen in dit soort projecten. Ik geloof dat ik er zo wel ben. bijna mevrouw. Oh, het amendement. Heel goed. Oh, sorry. Ja, amendement. Oh. Dat is wel een leuke. Ik en het college. Nee hoor, het college. Uh, ja, het staat achter dit amendement. Uh, ik ben met meneer Demmers eens dat hij zo zit te kijken van waar heb je het nou over. Uh, ik kan op dit moment alleen voor mezelf praten. Uh, en dat geldt ook voor een andere aantal anderen die ik heb gesproken, op het moment dat je werkelijk die windmolens voor je snuffert ziet gaan er toch andere emoties spelen, zo simpel kan ik het eigenlijk wel zeggen en het, het is ook heel belangrijk dat onze gemeente die uh, uh, op verschillende manieren vanuit uh, het gemeentebestuur denk ik wat netter uh, vanuit als ik het zo mag noemen, Belinda, de club van Belinda hoop ik met heel veel tamtam, op misschien wat minder. Uh, ja, wat je als gemeente niet zo snel zult kunnen. Gaan we heel veel tamtam -tam maken de komende tijd? En uh, ik vind inderdaad dat dit amendement daar wel mee past. Dus wij raden het aan. Dank u wel, uh, mevrouw Tjelik. Voor de luisteraars thuis. De club van Belinda, daar bedoelt u mee. De club van mevrouw Geurenson, neem ik aan. Ja, ik ben de naam kwijt, sorry. Ik weet wel nee. dat hij er is, maar. Uh... Dank u wel als u nog een keer reclame wil maken dan hebben we het over de stichting Vrije Horizon de stichting Vrije Horizon ja, ja. dank u wel mevrouw Tjallik um, ik heb even ook, ik geef maar even mee aan zowel uh, de raad als het college maar volgens mij is punt 2 niet helemaal de bevoegdheid van de raad maar is een bevoegdheid van het college dus als u daarvoor leest het college op te roepen om de aanvraag ja. in te trekken Klopt. dan zou u denk ik formeel ook uh, in balans doen maar dat is een uh, betrekkelijk geringe wijziging. Want u, uh, u overschat u zelf niet. Maar u gaat er niet over. Maar de essentie is hetzelfde. Tweede termijn. Wie wenst daarop het woord? In ieder geval meneer Kramer. Die toezegging stond al. Iemand anders. Meneer Demmers. Meneer Mettes. Dat is hem voorlopig. Goed. Meneer Kramer. Het spits is voor u in tweede termijn. Ja voorzitter. Heel kort. Uh, even een kleine opzomming van de avond. Uh, en dan met name heb ik het te doen met meneer Bluis. Onder andere het eerste voorstel was dat archief van 80.000 euro, het winterparkeren van 250.000 euro. En nu milieubeleidsplan, ik denk dat het ook zo rond de 50.000 euro is. Ik heb het dan eventjes krap gedaan. Er is allemaal geen financiële dekking voor. En de coalitie die gaat het dus maar, verwacht het ergens binnenkort bij, heen te haken. Dus we staan op dit moment op 380.000 euro. Uh, in, in de min. Ik denk dat dat... een heel uh, verkeerd uh, signaal is. Meneer Demers. Ja, misschien zou ik toch... aan het voortschrijdend inzicht van uh, de... coalitie uh, een andere draai willen geven. Kijk, elk zichzelf... respecterend uh, groot bedrijf... met uh, raad van commissarissen, bestuur... en wilde plannen, gesubsidieerd... in dit geval door Eneco... die heeft... Uh, een, een, een uh, tegenspraak nodig... Kunnen nou dat geld dat we krijgen van Eneco dan uh, bijvoorbeeld in die Vrije stichting stoppen? Dat is goed voor Eneco. Dan krijgen ze tegenspraak en dan krijgen ze wat, uh, uh, wat wind tegen uh, wat dat betreft. En dan hebben wij het geld voor het bewustwordingsproces... en het voortschrijdend inzicht van mevrouw de Jong... Dan hebben we daar ook een bijdrage aan geleverd. Zelfs de regering, Rijksuitgaven gaan specifiek naar clubs die tegenspraak kunnen genereren. Dat je zo, niet zoals meneer Rutte naast je schoenen gaat lopen. Dank u wel, meneer Demmers. Meneer Metters. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, voor het CDA uh, geldt dat uh, uh, dit plan wat hier ligt... een goede zaak is, omdat... Dames en heren. Omdat het... ...plan aangeeft in de breedte... ...wat er op de diverse terreinen... ...gedaan wordt... ...als het gaat om het milieu. En in tegenstelling tot... ...andere sprekers die dat wat... ...makkelijk afdoen... ...maar het is natuurlijk zo, en dat is ook in het stuk te lezen... ...dat er gesproken wordt... ...over aspecten van wonen... ...werk en recreëren... ...en in allerlei regelgeving... ...in de begroting terug te vinden... ...zie je dus bedragen die besteed worden aan milieu in het brede perspectief. En misschien helpt het de raadsleden die daar zo makkelijk overheen stapten vanavond... Uh, om daar uh, dat eens mee te nemen in hun overweging. En dat vindt het CDA dus ook belangrijk als het gaat om dit plan. En natuurlijk, als je het plan ZEC beschouwt... Uh, komen er niet zoveel uh, actiepunten naar voren... En de actiepunten die wel naar voren komen... die hebben dan te maken met uh, een financiering... en dat zal de VVD mogelijk goed doen... waar de coalitie toch van zegt... daar moeten we uh, toch eens even goed naar, uh, naar gaan kijken. Uh, en uh, dat betekent dat die financiering... voor wat de coalitie betreft... in elk geval niet kan komen uit de luchterfonds... het luchterduinenfonds... die onzinnige windmolens... Die ons zicht zo verpesten hier. En dat onderschrijft de CDA dus volledig in dit amendement. En zoals de wethouder dat aangegeven heeft. Het is wel degelijk een signaalfunctie wat dat betreft. Ik wil nog wel even ingaan op de, de opmerkingen de van de heer Kramer. Voor interruptie, meneer Kramer. Voorzitter, de heer Mette ja, dus, ja. voor... zegt van ja dat hij absoluut geen gebruik wil maken van het Luft- en Duimfonds. Nou, meen je mij te herinneren dat we wel een reddingsvoertuig van het fonds hebben gegeven. Gaat u dat nu ook teruggeven dan? Keer. Ja, ik weet niet of dat, uh, of dat zo is. Ik heb wel uh, als raadslid niet gevolgd. Wel als uh, buitengewoon raadslid en aan de kant. Ik weet, wel in die periode, ik weet wel in die periode... dat de reddingsbrigade van Zandvoort... vroeg om een andere auto, ander reddingsvoertuig... ...dan aangeboden werd door Eneco. En dat had te maken met de functionaliteit van het voertuig. Dat voertuig, dat moest namelijk eh, mensen... ...wat met een normale ambulance niet vervoerd konden worden... ...die gewond zijn, eh, mee kunnen nemen in een auto. Ons is, vanuit de functionaliteit van de rechtsbrigade ...toen gezegd, en ik heb dat gehoord... ...dat dat daaraan niet voldoet. En dat moet de vorige wethouder ook weten. En daar is nog een hele discussie over geweest. Het is zo verschrikkelijk... Uh, onder de indruk ben ik als CDA niet van de Eneco. Ik wil nog wel even ingaan ook op datgene wat er gezegd is door de heer Kramer over de financiering. Want hij maakt er eigenlijk wel een potje van vanavond. Dat mag overigens hoor, daar, uh, een potje maken, want het maakt het wel gezelliger. Alleen als hij praat over de financiële bedragen... dan denk ik van ja, dat Eneco geld is helemaal nog niet binnen... Er is een subsidie aangevraagd. Het is de vraag dus hoe erop gereageerd wordt. En uh, ja, precies. Dus, en dan kunnen we over twee jaar weer eens meedoen... ...voor een heel klein bedrag... ...wat de werkgelegenheid van Zandvoort... ...naar de idee helpt. Dus zo kapot is het CDA daar niet van. De dekking die de Kramer aangaf... ...die niet is voor de 250.000 parkeren... ...is helemaal niet aan de orde. Dat bestaat op dit moment helemaal niet. Ik wil graag bij de begrotingsbespreking daarop terugkomen... Dus het is een klein beetje voor de buren als het gaat om de financiële onderbouwing. Samenvattend, CDA die is uh, tevreden met dit, uh, met dit plan, omdat het milieu belangrijk is. In ieder geval, het leert de pinkjes op de IZ. En het is inderdaad niet verschrikkelijk ambitieus, maar er wordt heel veel gedaan op allerlei terreinen en daar zijn wij blij mee. Dit is de bijdrage. Dank u wel, meneer Metters. Wilt u reageren of wilt u een derde termijn meneer Kramer? Nee, ik wil even reageren. Ik heb hopelijk en ik was geloof ik heel duidelijk aangegeven dat u nu drie raadsvoorstellen hebben gehad waar alle drie geen dekking voor was. Dat was het enige. Meneer Metters. Meneer Kramer, u heeft een bedrag genoemd van 80.000, 250.000 en uh, de Eneco Gelden. En daar heb ik op gereageerd nee. dat het niet juist is. Nee, ik heb het niet over eco gelden gehad. Okay. Ik heb, een, ik heb een, uh, een inventarisatie gemaakt van de bedragen. Ik zal, uh, voorzitter, als u mij heel even toe, uh, toestaat wat onder andere dus deze coalitie wil gaan doen. Waar ze dus vervangende financiering voor willen. Die willen dus een energiestrijd. En een energiestrijd gaat bepalen welke wijk in Zandvoort het beste energie kan besparen. Daar gaat deze coalitie dus geld voor zoeken bij de voorjaarsnota. Nou, voorzitter, daar heeft de VVD dus absoluut geen behoefte aan. Meneer Metters nog behoefte aan de reactie of gaan we verder? Ja, ik, ik begrijp deze opmerking ...inhoudelijk helemaal niet. Die laat ik voor de rekening van de, van de heer Kramer. Ik kom wel terug op de financiële... Uh, uh, ...gevolgen die hij aangaf... ...die zijn uit zijn verband gerukt en onjuist. Meneer Paap, we gaan verder. Nou, dank u ja, voorzitter. Ja, Milieubelijsplan. Uh, als we geen subsidie krijgen... ...van lucht te ...dan doen we dit niet, doen we dat niet... ...doen we zus niet, doen we zo niet... Want... Zo staat het er bijna overal. En dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd. Dat we niet verder gekeken hebben. Of er Rijksubsidies zijn. Europese subsidies. Enzovoort enzovoort. En dat mis ik in dit stuk. En dat vind ik toch wel een gemiste kans. Het lijkt net dat we niet verder kijken dan ons neus lang is. Uh, en dat is Eneco. En dat vind ik heel jammer uh, voorzitter. Uh, uh, kijk, uh, het Duin voor ons dat we helemaal niet zeggen uh, uh, uh, over windmolens. He? Ja, het is een tegemoetkoming geweest natuurlijk uh, van Eneco. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat als je, als je dat accepteert, die, die, die fonds... dat we dan zeggen van, oh, laat die windmolens maar komen. Tuurlijk niet. Maar aan de ene kant is het natuurlijk een heel sympathiek abonnement... maar aan de andere kant laten we natuurlijk ook geld liggen. En dat is een afweging, een, een, een afweging van, uh, wat doen we daar nou mee? Hè? Laten we nou dat geld liggen... wat eigenlijk helemaal uh, niks met, uh, uh, met die molens te maken heeft... het hele moment dat je dat aanvraagt. Want we blijven toch gewoon tegen... Dus ja, Ik loop een beetje daar uh, op twee voeten te hinkelen, voorzitter. Dus ik weet eigenlijk nog niet wat ik precies moet doen. Dank u wel, meneer Paap. Iemand anders nog? het Tjallek nog proeft aan een tweede termijn? U heeft het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, even kijkend over de financiering. In reactie op wat meneer Paap zegt en uh, wat meneer Kramer zegt. Het uh, college weet het nog niet, maar ik ga ze voorstellen om de gelden die uh, wij te veel hebben gekregen van de provincie voor milieutaken. En dat geldt voor alle gemeenten hier in de regio. Die hebben allemaal via een andere manier van berekenen te veel, tussen aanhalingstekens, uh, toegewezen gekregen. Daar is een, uh, daardoor een deel daarvan over, tussen aanhalingstekens... En dan hebben we het over zo'n 19.000 euro. Er ligt een verzoek van de provincie om dat geld aan hen terug te geven. En dat is aan alle betrokken gemeentes. Alle betrokken gemeentes op sanford Ik ben gewoon te laat ermee, dat moet ik eerlijk zeggen. Euh, hebben daarop gereageerd, hebben al nee gezegd. En ik dacht, nou ik wil eigenlijk aan het college voorstellen of we dat bedrag... Uh, kunnen gebruiken voor de projecten die zijn genoemd in het milieubeleidsplan. Ik uh, ben ook nagegaan van, ja, wat zijn nou, uh, wat kosten de plannen die daarin staan? Uh, wat verwachten we aan subsidie? De subsidieaanvraag is geweest voor 20.000 euro. Men is wat aan de hoge kant gaan zitten en verwacht 14.000 euro te krijgen. En daarmee wellicht voldoende geld te hebben om die projecten die in dit milieubeleidsplan zijn genoemd te kunnen financieren. Nou, en tussen 19 en 14 zit niet zo'n groot verschil. En dat is dan nog ten voordele. En toen dacht ik, ja, misschien kan ik uh, die uh, elektrische oplaadpunten toch ook nog in meenemen. Mevrouw Burenson. Voorzitter, even misschien voor de helderheid, dat ik het wel goed begrepen heb, zegt u nu van wij hebben te veel geld gekregen van de provincie. Er is een verzoek tot terugbetaling. En daar gaan we niet af voldoen. Is dat het signaal wat de gemeente Stalvoort gaat afgeven? Mevrouw Gurensten, uh, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat geldt voor alle gemeenten in Kennemerland. Die hebben allemaal al gereageerd en hebben gezegd u krijgt het niet terug. Wij hebben nog niet gereageerd. En wat ik ga voorstellen, dus dat kunt u bij mij persoonlijk neerleggen, aan het college is of we de gelden niet kunnen besteden aan de plannen die nu in het milieubeleidsplan staan en daarover de provincie te informeren. Dus u gaat voorstellen aan het college om gelden die u teveel heeft gekregen... met een verzoek tot terugbetaling, om die niet terug te betalen? Zo zou u het kunnen stellen. Verlicht ligt het niet helemaal precies, maar als u zo'n korte zin wil, dat kan. Ik kijk even rond. Volgens mij zijn we uitgesproken. Uh, voorzitter, Dijk, heel, kort nog, heel, heel kort nog even. Uh, ik, vind het toch een, uh, uh, ik weet niet wat uh, de wethouder uh, op, op mijn vraag uh, beantwoord uh, heeft net... Ik kon het niet verstaan, omdat er ook een beetje roesmoes moet overal is. Uh -huh. Ik heb gevraagd, ga nou ook verder kijken naar Rijkssubsidie, Europese subsidies, Want sommige gemeenten, wat, je hebt natuurlijk uh, milieueisen uh, of milieuplannen. Hè, dat gemeenten ook rechtstreeks uit Europa uh, subsidie kunnen aanvragen. En dat hoeft helemaal dan niet uh, via uh, de provincie of het Rijk. Meneer Paap, uw vraag is Dus dat u daar ook naar kijkt, dat Rats, is belangrijk. Ja, sorry meneer Paap, ik had het niet meegenomen. Natuurlijk kunnen we daar naar kijken. Ja, dank. Ik constateer dat het voldoende gezegd is... ...we gaan eerst het abonnement in stemming brengen... ...waarbij punt 2, naar ik aannem, en dan kijkt mevrouw Van der Plas aan... ...wordt gewijzigd dat het college wordt opgeroepen om dat in te trekken. Mevrouw ja. Plas. Ja? ja. Goed, bij hand opsteken. Het abonnement Milieubeleidsplan zoals ingediend door de fracties van D66, OPZ en CDA. Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Voor zijn de fracties van het CDA, D66 en de oud Partij Zandvoort. Wie is tegen dat abonnement? Tegen zijn de fracties van de VVD, Gemeentebelangen Zandvoort, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. En daarmee is het abonnement aangenomen. Het milieu, dames en heren, meneer Paap, het raadsvoorstel-milieubeleidsplan ligt nu voor. ...in zijn geheel met wijziging bij handopsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Voor zijn de fracties van Oudere Partij Zandvoort, D66 en het CDA. Wie is tegen? tegen zijn? Sociaal Zandvoort, Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort en de VVD. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt ons op agenda punt 7. En dat is een benoeming van een voorzitter van de raadscommissies... Dat gaat over personen en dat betekent dat er schriftelijk gestemd gaat worden. U krijgt daarvoor. Sir, voorzitter, mag het de acclamatie? Ja, nee, er is een bezoek nee. Uh, we hebben hier de afspraak dat. Uh, uh, voorzitter, ik kan me herinneren dat vorige keer bij uh, vervangend voorzitter. Mevrouw Keuransson, ik wil graag uitspreken. Want ik was nog niet uitgesproken. Ik wil u uitleggen hoe wij in het begin hier deze afspraak hebben gemaakt. Als... Een van u, om welke reden dan ook de behoefte heeft aan een schriftelijke stemming als het over personen gaat, staan wij daartoe. Dat signaal heeft mij bereikt en dat is de reden... Voorzitter, ik... dan zou ik graag willen schorsen. Hoe lang meneer Kramer? Vijf minuten, dan schors ik vijf minuten. Nieuwson, ik heb een meisje thuis...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 je sorry. Je ja. Yeah. Iemand was je voor. je veel te jij bent veel te laat. Iemand was je voor. Luister, je bent veel te laat. Je bent veel te laat, jij bent veel te laat. Iemand was je